De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Vandaag inbraak. Peek, Peek, Hoe laat is het? Het is te vroeg. Word er even wakker, Peek. De wekker is niet afgelopen. Oeh, het is zeker. En hij zou toch nog stil blijven staan. Wie weet is het twaalf uur. Mm. Even door, straks ben ik weer te laat. Mm. Niks, meer. we moeten opstaan. Peek eruit. Mm. Straks, nog even Opstaan lekker. nou, kom nou, Peek. Mm. Ja, uh. En hoe laat is het nou? Dat weet je niet. Klokje loopt al jaren niet meer. Je hebt toch een wekker. Ach, die is toch stuk. Dat zei ik toch al, Donia? Ja, ja zo luid, Trace, op de vroege morgen. Ja, wat nou vroeg, wat nou vroeg. Misschien is het wel verschrikkelijk laat. Mm. Hé, hey, Harry, opstaan! Nee, zal ik koffie zetten? Ja, wacht maar mag maar één al even open. Mama, hoe laat is het haar? Huh? is er koffie? Ik zeg, hoe laat is het? Ja, nou, weet ik het. Je hebt toch wel een klokkie? Huh, waarvoor? Omdat je overal anders te laat komt, haar daarvoor. Te laat voor wat? Er wacht toch nooit niemand op me? Oh ja, zing dat liedje nog een keer zeg. Hey, goeiemorgen. Wat werk ik? Ik snuffel koffie. Nee, dat, dat klopt niet. Eens. Nee, dat dacht ik al. Nou, kom op, Toos, waar wacht je op? Hop. Weet u misschien hoe laat het is, pa? Uh, ja. dank. Het is precies uh, tussen zes en twaalf uur in de ochtend. Ongeveer. Tenminste, dat dacht ik. Ik heb vorige week mijn klokje verloren. Oh ja, waar? Huh? Huh? Met kaarten. Hey, waarom hebben we in dit huis ook geen klok? Je zal zien dat ik weer te laat kom op mijn werk, maar dat schijnt jullie niks te kunnen schelen. Koffie, koffie, lekker! Jij naar je lijst nog? Ja, ja, ja, ja, ik ga koffie zetten. Ja, ik ga mijn eigen wassen. Nee, nee, dat kan niet, ik ga mijn ah? eigen eerst wassen. En Peek, jij gaat bellen hoe laat het is, hè? bellen hoe laat het is. Telefoon is op te gaan. Zo! Nou, er is hier al een gezellige drukte. Op straat is er niks te doen. Zeg, wat. Wat zie jij eruit? Huh? ik? Jij moet je niet alleen smorgens wassen, Je moet je eigen ook strijken. Die mensen, mensen wat een, een verkreukelde kop. Ik heb toch al diep geslapen. En hoe uh, hey. mm. is hij? ding Lekker gedroomd? Huh? Lek nou nee, ik heb een nachtmerrie gehad. Ja? Ik droomde. Oh, ik riel nog bij de gedachte alleen al. Huh? Ja, ik droomde dat het s morgens vroeg was. We waren net op. En wie kwam daar binnenlopen? Houd, houd, houd, houd, houd. U. Ja, u kwam binnenlopen. Oh, wat een rotdroom. Wat een soort. Het, het is half zeven. Half zeven? Had ik toch gelijk. Nou, nou, kom op nou, wie gaat de kosten? Ja, die wat pa. Iedereen gaat zijn nest weer in. Kijk, je hebt een huis vol leuke spullen. Rijdt, huh? nou wordt er ingebroken. Spulletjes weg. En dan komt de verzekering. Dan geef je op dat je leuke spulletjes weg zijn, maar ook een kleurentelevisie... ...een videorecorder, een stereotoren, magnetron over, you name it. Ja, maar die heb ik helemaal niet. Nee, maar dat weten zij toch niet, mafkap? Het geef je gewoon op, zij tikken af en je hebt je zakken gevuld. Nou, volgens mij mag dat niet. Ach, iedereen doet dat, dat toch. Leuk. En gelijk hebben ze, je betaalt toch premie? Je leven lang stort je geld waar, waar zij goede zie je mee maken. Huh? Kijk, mag je dan ene keer, als de toch ingebroken is, een beetje van je eigen poen terughalen? Ja. Kijk, zij trekken de rente van jouw centen. Kijk, dat noem ik nou pas echte diefstal. Ja, ja, dat is ook wel waar. Ja, natuurlijk is dat waar.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 Zo, oh. nou, ik ben weer thuis. Ja, ja, ja. ja, ja wat is er met jou, pek Je ziet eruit alsof je er een uur in de sauna bleef te weken uh, Nee, oh, ik ben oh, niet wakker geworden vandaag. Oh. Om half zeven wakker, omdat er geen klok in huis is. Wat? We hadden nog twee uur leggen muren, maar ja, dat had ik beter niet kunnen doen. Wat Geen klok in huis? Nee, en nerveus omdat ze op tijd op de werk moest zijn. Ja, ja natuurlijk. Ja, eh, wel terecht. Maar ik wil er liever geen last van hebben. Ik heb mijn eigen biologische ritme, dus uh, oh. daar heb ik geen klok meer nodig. Ja, kijk, trees. Ja, dat is één Dat mens. Eén bonkzenuwe! Ja, pa. Ik word er. Wot. dorstig van? Ja, ik ook. Ik nog een pilsje graag als je toch gaat bestellen. Nou, vooruit. Een droge sherry met ijs zal er nog wel in fietsen. Ja, pa, doe mij ook met een bier. Ja. Ja, maar. Vraag, ik, ik, ik, ik. En vraag nou mij een... nog een bakje pinda's? En nee, ja. Ja dat, ja, dat zou wel lekker zijn, zo zeg. Een rondje. Zeg maar kraken. Ik zit vast in een rondje. En toon. Ik vind het niet prettig, maar ik word bestellen toch? Ja, dat is show. Maar jullie hebben toch wel een klok in huis? Nee hoor, mij niet, want uh, nah. ja, wie wacht er nou op ons? Niemand toch? Uh, spreek voor jezelf, haar. Ik heb mijn stalling, hè. Maar ja, die hoeft niet voor negen open.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 Nou ben ik toevallig tegen een partijtje aangelopen om te zoenen. En Rien Allemans, zeefspul, pracht van een klok voor aan de wand. Nee. Ja. Geloof me, slaat elk uur gegarandeerd. Huh? Ja, en als hij nog eens een uurtje overslaat, dan slaat hij het volgende uur twee keer. Zeer betrouwbaar als klok zijnde en bijna voor niks. Zeg, Misschien is dat iets voor treester verjaardag. Uh, ik heb geen paardje scheidgeld haar. Nee, nee. Maar uh, als we nou Samsung -sam zouden doen als het ware. Ja, drieënhalf mei. Is. Goeiedag. Hij uh, is voor niks. Als jullie hier, pakken. haar een blad vol. En gegarandeerd bijna antiek. Hé, hey, Peek, doen. Wat doen? Ik, ik, ik, ik weet het niet. Wat niet? Maar denk aan eh. Trees, Hoe ja? blij ze zou zijn. Ja, dan. precies. En aan jezelf. Ja. 3,5 meiën voor echt antiek. Nou. Dat is alleen voor de verzekering al het investeren ik, waard. Waar hebben ze het nou over? Ja, ze hebben net een klok van me gekocht. Ja. Jongelui, gefeliciteerd. En proost. Proost. Heb je me verstopt? Ja, hij ligt op een veilige plaats. Maar... Ja, dat gaat uit jou nog in je neus hangen, want dan ben je het binnen twee dagen. Ik heb er ook al mee betaald. Jawel, maar jij kan je mond niet houden. Ja. Ik wel? Ja, van mij zullen ze niks horen. Nee. Heb ik in de oren geleerd met schaduwschanden, met paanlijnen. Ik hou mijn mond dicht. Van mij zullen ze niet weten dat die klok verstopt is in... Zit... Ja. Waarom sla je nou je hand van mijn mond, jongen? Omdat jij je mond zo goed kan houden. Ik heb toch het recht om te weten waar je die klok hebt verstopt? Sssst, ik hoor Trace. Inderdaad, ik sterf van de honger. Kijk, kijk, kijk, kijk eens aan. Het nee. hele comité aanwezig. Zullen we gaan eten, jongens? Ja, graag. Wat heb je nou haast? Wij gaan uit vanavond. Nee. Ik had me eigenlijk voorbereid op een beetje gezellig thuisblijven. Oh, ik had u ook niet direct op het opa, hoor. Ik ga met Peke, met Harry. Waarom gaan we daar naartoe? André van Duin. Hier, drie kaartjes. kom je daar? Gekregen van mijn baas. Die zou zelf gegaan zijn, maar zijn vrouw is ziek geworden. Dan mogen wij. André van Duin? Dat is toch die komiek met die schijven bekken? Uh, ik kan dan nooit om lachen. Nou, lachen, ja, maar dat kan ik wel op die malle, man vanavond... Ja, wat denk... is dat nou weer? Heb ik eens een keer kaartjes gekregen? Gaan ze mekken? We... We gaan nooit uit. Ja. Ik heb niks om aan te trekken. Hoezo? Nou ja, voor het theater moet je toch iets hebben van... Uh, nou ja, vanavondkleding, dacht ik. O, nou, doe je toch je pyjama man? En dan carré. Uh, ik hou daar niet zo van, van dat theater... Ik heb daar een keer lang gebruik in het gangpad van die Chinees. Stond, stond er een Chineesiekerij? Nee, daar hadden we van tevoren gegeten. Ik heb uh, ik vanavond afgesproken om te gaan kaarten met uh, de jongens. Ja. Ik ga naar mijn kamer. Uh, roep me maar als het eten klaar is. Ik denk dat ik nog even een tukje ga doen. Nou, Toos, hé, hey, wijfie, gaan wij toch samen? Gezellig met z'n tweeën. Nee, dankjewel. Ik ga voor mijn gezelligheid. Peetje, gaat mee, hoor. En jij dan?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 Dat je zegt, ja, ik ken er wel op lachen, maar ik neem er ook iets mee. Nou, het eh. liefst op de tijd. Ja. Lachen, maar dan kunst. Eh, kunst lachen eigenlijk. Vond je dat nou leuk of vond je dat nou niet leuk? Ik vond het wel leuk, ja, maar net wat ik zeg. Ja, maar wat zeg je maar, dan? He? Jezus, Mina, we nemen u nog eens mee naar het theater, zeg. Deed ze wat in mijn broek van het lachen? Nee, ik vind het wel gaaf, hoor, die van dan. Die, De pauze, ja. De pauze voor gezegd. Dat was ik trouwens vergeten dat het er ook is. Dat is op voorstelling. Pauze. Wanneer bent u nou eigenlijk voor het laatst naar het theater geweest? Ik ben in het theater geboren. Maar sindsdien ben ik er niet meer geweest. Nee. Nou, we nemen er nog één. Nee, ik niet meer op, Peter. Ah, hij is nou nog één springbokje voor. Nee, nee, nee, ik moet morgen vroeg weer op. Tenminste, als de wekker het doet. Ik zie je straks wel, hè? Dag Toon, dag jongens. Dag. Nou, jij hebt wel iets dankbaarder kunnen zijn, pa. Oh ja, waarom dan? Ik schenk haar zoveel vreugde. Maar ze heeft mij nog nooit bedankt. Geef me liever een pil, dan zit er een jonkje naast. <middels> humor. Jongen, luister nou. Legt op straat de humor. Daar hoef ik het theater niet voor in. Humor legt vlak voor je voeten op straat. Hey, je ziet tegenwoordig gewoon alleen op honden drollen. Omdat je niet kijkt? Nee. nee, dat hoeft ook niet, want je kunt duiken. Nee! Hé, hey, mop, toch maar even terugkomen. Peek, je moet meekomen. Je moet onmiddellijk meekomen. Hij ja, heeft zijn glas toch niet leeg? Ik ook trouwens. Ga nou mee, Peek. Peter is ingebroken. Wat? Ja. Het hele huis ligt ondersteboven. Alles ligt overhoop, Peek. Ingebroken? Bij mij? Ja, bij ons, ja. Hij heeft iemand... Nou, maar daar kijkt jij jongen van op, ja. De meeste tijd was het andersom. maar Dat jij inbrak bij iemand anders. Wat, wat, wat, wat is er weg? Ik weet het niet. Ik, ik zag die troep en de deur was gefocuseerd, dus... Ik heb niet meer gekeken. Ja, kalm dan nou maar, kalm dan, kalm dan, hem, dan. Kalm maar ja, ja, ja, rode vlekken. Vind je toch niet op, jongen? Blijf, kalm op, jou! Vind me er niet op! Wat voor woorden, ingeloken, Mijn oh, man. Nee, blijf nou aftoon, alsjeblieft, dat pilje laat staan. Dat krijg ik nog wel weg. Zeg, Paikopje, jongen, hè? Zou je niet eens een beetje gaan ruimen. Hé, hey, het is een rotzooi hier. Wacht, wacht, wacht, ik moet denken, pa, eerst denken. Denken wie mij deze rotstreker heeft geleverd. Wat hebben ze eigenlijk meegenomen? Niks, niks, dat is me niet juist. We hebben niet veel. En wat we hebben, dat staat er nog, behalve... Behalve wat? Ik heb nog niet aan die klok durven kijken. Huh? Niet voor de Trace in het bed ligt. Maar ik heb zo'n gevoel... Zo, oh, oh. de slaapkamer is de beste weer op orde. Oh. Hé, hey, heb jij er nou nog niet geruimd? Nou, nee, hij moest even bijkomen. Hij is helemaal zitten trillen, die nee, jongen. Kijk eens een hij zittert. Hij zittert. Kijk eens hij zittert. Op zijn hele lijf van de ja. stapjes. Ik begrijpt er niks van. Hè? Volgens mij is er niks weggehaald. Ja, eh, wat konden ze vinden? Nou, het vakantiepotje stond er nog. Ja, van die 11.75 zouden ze toch niet verder komen zijn. <laughs> nee, het was gewoon een knaap die zijn spuit kwam vullen. Maar waarom heeft hij dan zo'n troep gemaakt? Uh, dat doe je, Trace, dat doe je. Zo knakker is ook onzeker, ja. Nou ja, het zal wel. Ten slotte kan jij het, het ja, weten, Nou ja, ga helemaal naar bed, hè, mop. Dan ruim ik het hier nog eventjes op. Dat gaat toch niet weer de kroeg in, hè? Nou, het is dat je net zegt, nee, maar Nee, als nee, hij... nee, nee, oh, nee. Nou. Ik blijf oh. bij je, mop. Huis, dat zal niet meer gebeuren. Ja. Jij helemaal lekker slapen, hè? Oh, ja, ze... Waar, waar, waar is Harry eigenlijk? Harry? Harry? Ja. Verrek je, ja, die kwakbol had ik helemaal niet gemist. Harry, nee, ik weet niet wat Harry is. Nee, nou, nou ja, ik vang hem wel op als hij thuis komt. Anders gaat hij hier nog een stennis maken. Nou, vooruit de maar. Nou, terug. Welterust. Ja, tussen liefde. Het en lekker pit, hè. Ik hou de wacht. Ja, Toos, voor straks wel terug en morgen gezond weer op. Dit is het weer eens wat anders. Harry. Wat? Nou, jij de slaapkamer door in de gaten, Paul. Hé, hey, dan ga ik hier even op zoek naar de blok. You can count on me. Oh. Waar heb je die daar verstopt, die klok? Die heb, heb ik verstopt. Oh. oh, je peet. Doe, uh, uh, vlug. Peet. De, de, de klok, oh, de deur ja, ja, is open. Ja, mop. Controleer jij straks de wekker nog eens? Tuurlijk, mop. Hé, hey, wat zit je er te doen eigenlijk? Ik ruim op. Ruimt. Oh, nou, je doet het wel. Ja, deze. Goed oh, zo. Ja. Je bent helemaal steun, opa. Ze, ze was te snel voor mijn ogen. Mijn ogen konden niet mee komen. Ja, je, heb, heb je hem nou? Wacht even, wat ligt hier in die bak onder die bank die...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 En dan dat ze hem daar waar ze weten dat ze hem zullen aantreffen. Zelfs met gelaatsapparatuur, zelfde met kunst en Ma klokken. Ja, maar pa, wie wist het nou van die klok? Ja, en wie kon er wat aan hebben. Hij wist ervan, ja. want die hadden hem verkocht. Ja. En verder dus, Harry. Maar, maar die hadden toch uh, met jou samengekocht? <laughs> Soms pa denkt Harry dat hij slim is. Hij had van Haap gehoord van die verzekeringswendel. Hij koopt daarna een dure klok en toen werd hij slim erbij gehoogd. Hij dacht, als ik die klok dan jat, heb ik en de klok en de centen van de verzekering. Nee. Ja. Nee. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk. Ik, da, sh, ik ben, ah, ik heb er geen woorden voor. Maar toch, toch, toch heel slim van dat biggetje. Het is stom. Hm? Huh? Want waar denk je dat hij op die klok vandaan heb ouwe? Uit de winkel. Maar hij, hij doet het toch van een partijtje? Ja, <laughs> ja die partijtjes die ken ik. Nee, de verzekering is stom. Maar zo stom zijn ze ook weer niet. Maar wat doet Harry? Monsieur, goedenavond. Hij komt hij kom, kom binnen, die loopt. Kijk, je, wat is hier gebeurd? Er is ingebroken. Nee. ja. En Trace ligt met mij me steken op sterven. Ik wou hem even testen. Ja, maar hij houdt zijn goed. Nou, papa maakt een geintje haar. Ik kan daar niet om lachen. Ik kan hier ook niet erg om lachen. Hoe kan dat nou gebeuren dat ze, dat ze hier ingebroken hebben? Ja, hoe gebeurt zoiets, hè? Ga even zitten. Ja, hebben ze wat meegenomen? Zit je goed? Huh? We uh, blijven natuurlijk rotstoelen, maar. Ja, ik, ik zit goed. Waar is de klok, haar? Welke klok? Nou, niet ontkennen, haar. Hou vast, jongen, op die stoel. Druk hem op die stoel, ja. Wat is dit? Alt, een, een, ik heb een lamp gevonden. Nee, maar. Heb uh, je niet stopcontact? Dat is de hoogte, zon. Maar, maar, daar kan mijn ogen niet tegen? Het is de hoogtezon, pa. Derde graad verhoor, niks mee te maken. De waarheid zal bovenkomen. Kijk, wat is dit? Blijven zitten, haar! Dat is gewoon uh, de hoogtezon. Ja, maar dit is hartstikke slecht voor mijn ogen. Waar is de klok? Onze klok? Ik, ik, ik weet het niet. Kom op, haar, dit wordt erg onaangenaam. Wat heb je met die klok je, gedaan? Ik heb niks gedaan. Jij hebt hem verstopt. Ik mocht toch niet eens weten waar hij was. Heb je daarom de heleboel hier met elkaar gegooid? Wat? Jullie zijn gek. Doe, do, ja. doe die hoogtezon uit. Duim schroef. Duim schroef. Bek in. Het enige wat gestolen is, is de klok. En ja. jij was de enige die het bestaan daarvan is. Je ja. hebt hem zelf gestolen. Voor een verzekering. Ja, Geef ik, het dan nou maar toe. Het is niet waar. Ik Aha. heb het niet gedaan. Nee. Doe dat ding uit, pek. Toen nou. Ik, ik, ik, ik begin te verbranden. Kom op. Help. Kom op. de heren. kom er vooruit. Ik wist niet eens wat Peke had verstopt. Nee, daarom heb je er ook zo'n rotzooi van gemaakt. Kom, voor de draad, ah, Harry. Ja, Dit is alleen nog maar een hoogte, Maar man. Ik ken nog andere trucs. Ja, ja. gloeiende pennen. Doe jongen. Gloeiende pennen. Zal ik ze schoenen uittrekken. Ik zal ze schoenen uittrekken. Zal ik hem onder zijn voeten kietelen? Nee, nee, dat vind ik een beetje onsmakelijk. Ik, ik, ik, ik weet van niks. Waar was je de hele avond? Ik was met vrienden. Kan niet. Kan niet. Op de sportschool. Ah, kijk dan. Maar heeft voor een alibi gezorgd. Nou, kom er nou maar vooruit, haar. Ik haal er namelijk niet van als er mijn mijn wordt ingebroken. Ik kan er niet tegen, begrijp je? Ik voel me als een dokter die zelf wordt geopereerd. Ik was op de sportschool. Ik, ik, ik geloof niks. Ik geloof niet in, in die journalie Baba. Ik zie alleen maar die veerde rovers. Kom op. Zwijnbekend. Wat is hier toch aan oh, de oh, hand? Oh. Stil, ga jij naar bed. Toos, ja. dat is voor grote mensen hier. Ben jij er buiten, ouwe man? Peek, wat gebeurt er hier? Ouwe man? Eh, uh, niks eigenlijk, hè? Beek, ik ik zat op, op de sportschool. Ja, ja, een beetje nababbelen. Uh, ouwe man? Ik weet uh, helemaal van niks. Maar ik geloof dat we nou beter met naar bed kunnen gaan. Wat moeten jullie met die hoogte uh. doen? Ik, ik, ik, ik, weet, ik, ik weet het allemaal niet. Dus nee. Heb jij wel eens naar je eigen oude kop gekeken, Toos? Dat zie je zelf in de is. Nou, krijg ik nog antwoord, ja of nee? Ik ga nou maar. Ik, maar ik, ik, ik kan er toch ook niks aan doen. <tus> ik, wat hebben jullie met hem gedaan? Uh, ga naar maar slapen. Je bent zelf hartstikke oud, zegt Ga naar maar slapen, Toos. Het was loos en Ik dacht. Ik dacht. Ik denk. Ik, ik ja, weet allemaal niet meer, hoor. ik Maar ik wel. Ik weet het wel. Mensen hebben geen oog in de kop. Nou, hou je even rustig, houden. Ik ben verstomd. Verslagen met stomheid ben ik. Er is niks aan de hand. Nee, Trace, er is niks aan de hand. Nou, wel denk Wel rusten. Ik ben kapot. Ik ben helemaal kapot. Eerst die dwijl, toen dat ze kreed, en daarna top of het... Ja, mijn eigen zoon nog. Ja, ja, ja, ja, hoor. ja. Waar ja. heb je het eigenlijk over? Dat ik zo oud ben. Oud?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 Gezellig, Peekie. Hartstikke gezellig. Dat is een tijd geleden, zeg. Ja, we waren net aan de koffie. Ook een bakkie. Fokken, koffie. Allemaal koffie. Allemaal wat erbij. Heb je kano's? Kano's? Nee, maar ik heb wel een leuk sportfietsje voor je in de aanbieding. Maar laten we eerst eens even gaan zitten. Zo. Nou, allemaal een kujakkie. Ja, Het is wel wat vroeg. Nou, voor een sportfiets, ja, maar voor een kajakiefiets er wel in. Heb ik wil uh, Nee, nee, in? nee, wacht even, Peek. Uh, voordat je wat zegt, moet ik eerst even... Ja, nee, maar ik had zo'n klok van jou gekocht. Uh, uh, Rijd, right. ja. Uh, kijk, daar wou ik het dus eigenlijk even over hebben. Nou, daar kunnen we het niet meer over hebben, want die klok is gejat uh, uh, uit mijn eigen huis. Uh, ja, daar ben ik van bekend. Ja. ja ben jij van bekend? <laughs> ja, natuurlijk. Dat, dat soort dingen dat lullen zich in zullen kringen door. Uh, ja, ja geef me lekker ja. in, hè.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 Maar uh, de afspraak was dat die klok, die echte dus, die wij even hadden geleend voor de namaak... binnen een bepaalde tijd weer terug op zijn plek hing. Want anders kregen we natuurlijk stront. Ja, uh, ja uh, dat is het dus eigenlijk, de kiksoos. Toen bleek dus dat ik de echte klok dus uh, ja, aan jou had gegeven. We <lacht> stomme hoezo stom? Nou, dat was dus een klokje voor 15 mil. Hey, wat is stomiteit? Vijftien? had ik in handen. Ja, die had jij in handen. Maar, maar, maar heb die, die die klok die die die die, die, die, die, die is nog dus niet Ja, precies. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Ja, gelukkig maar. Ik zou geen oog meer. dicht doen met zo geld in huis. <coughs> ik begrijp je niet. Dan zal ik je hebben. We hebben hem namelijk.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 Er werd geluisterd naar De Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Peek de Breker werd gespeeld door Piet Reumer. Trees zijn vrouw door Tony Huurdeman. Harry door Sakko van der Made. Huip, Ben Hulsman. En Fokke, Johnny Kraikamp senior Technische realisatie, Raymond van Marseveen en Antoinette Dreugen. De regie had, Hero Muller.